uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De gevechten in de Syrische hoofdstad Damaskus gaan onophoudelijk door. Correspondent Sander van Hoorn zei in het Radio 1-journaal dat de nacht rustig begon met hier en daar geweervuur. Maar vanochtend hoorden die veel grote explosies in wijken in het zuiden van de stad. Gisteren kwam onder andere de minister van Defensie om bij een aanslag in een gebouw van de Veiligheidsdienst. Volgens de Syrische staatstelevisie ging het om een zelfmoordaanslag. Het aantal doden bij de aanslag op een bus in Bulgarije is opgelopen tot acht. Slachtoffers zijn zes Israëliërs en twee Bulgaren, zegt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. De aanslag bij het vliegveld van Burgas werd volgens de Bulgaarse autoriteiten gepleegd door een zelfmoordterrorist. Had het gemunt op een groep Israëlische toeristen. In de bus zaten voornamelijk tieners die net vanuit Tel Aviv waren aangekomen in Bulgarije om haar vakantie te vieren. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. De Israëlische minister van Defensie Barak zegt... dat de Libanese Hezbollah-beweging voor de aanslag verantwoordelijk is. Die beweging wordt volgens Barak gesponsord door Iran. Afrikaanse landen kunnen geld lenen van China. Dat land biedt de komende drie jaar 20 miljard dollar aan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 De omzet van Axonobel Nobel is in het tweede kwartaal met 8% gestegen naar 4,4 miljard euro. En dat is vooral te danken aan het doorberekenen van gestegen grondstofprijzen en gunstige wisselkoersen. De winst is met 21% gedaald naar 197 miljoen. En dat komt door hoge incidentele kosten. Axonobel Nobel heeft behoorlijk last van de verminderde vraag naar verf in Europa. Tot besluit het weer, bewolkt, geregeld buien, met kans op onweer... maar ook af en toe zon en een stevige wind uit zuidwestelijke richting. Vanmiddag wordt het droger en wat meer zon is er dan. Het wordt 17 graden aan de kust tot 19 in Limburg. Morgen is het wat droger. ABB verkeersinformatie hier staan files op de A8 richting Amsterdam... voor het Koenplein 3 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor het Raasdorp 5. En op de A27 Breda A richting Gorkum tussen Oosterhout en knopend Hoijpolder 4 kilometer.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 Goedemorgen, de Belgische koning gaat zo dadelijk iets bijzonders doen... en een stukje Belgisch chagrijn naar de prullenbak verwijzigen. Verwijzen, correspondent Joris van Poppel, die mag erbij zijn. Agressie op de werkplek is bepaald geen uitzondering, blijkt uit onderzoek. En als je dan eindelijk met pensioen mag, dan krijg je binnenkort ook nog minder. Want de pensioenfondsen die blijven maar kampen met zwaar weer. Ze slagen er maar niet in om de dekkingsgraad op te krikken. En dus ontkomen de meeste pensioenfondsen er niet aan om maatregelen af te kondigen. Economieredacteur redacteur Gertjan Dennekamp. Nou, bij heel veel fondsen, eigenlijk bij de meeste fondsen. Uh, op basis van de cijfers van december kondigden toen al ruim 100 fondsen kortingen aan. Maar zij hoopten toen nog dat die maatregelen misschien niet nodig waren... Uh,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 daalde van 97 naar 92. Als je naar het totaal kijkt... dan betekent het dat voor de meeste werknemers en gepensioneerden... Uh, dat de meeste wer uh, werknemers en gepensioneerden toch aangesloten zijn... bij een fonds waar korte inmiddels onvermijdelijk lijkt... en waar het ook heel waarschijnlijk is dat voor de werkenden de premie omhoog gaat. Bij het op één na grootste pensioenfonds, zorg en welzijn... wordt rekening gehouden met ingrepen. In december leek dat fonds nog te ontkomen aan maatregelen. En nu zegt directeur Peter Borgdorf, we hebben geen keus. Dat is een vervelende boodschap. En dat is een moeilijke boodschap voor een bestuur om te vertellen. Dat is een moeilijke boodschap voor de deelnemer om te ontvangen.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 Uh, begin 2013. En dat zou gepensioneerden dan direct gaan, uh, gaan merken. Henke Brouwer van het ABP, het grootste pensioenfonds. En op onze website, nos.nl, kunt u alle consequenties nog eens nalezen. Kunt daar ook uw eigen pensioenfonds opzoeken en uh, lezen hoe dat ervoor staat. Nos.nl dus. Zeven minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Hij had nog zo beloofd er nooit meer wat over te zeggen op Radio 1... Correspondent Joris van Poppel, ik hoor hem al lachen... over het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde. En dan ga je het toch weer doen, Joris. Waarom? Ja, nog één keertje, nog één keertje. Mag Vooruit het, al. het is een bijzondere dag hier in België. Vindt niet alleen ik, maar vindt ook vooral de koning. Want ik sta hier tegen de hekken van het Koninklijk Paleis... in het centrum van Brussel. Er staat heel veel pers hier, RTBF, VRT, satellietwagens, Iedereen is er, want de koning gaat vandaag de wet ondertekenen. De wet Brussel-Halle-Vilvoorde. Ik, ik zeg het nog één keer. Die is nou ja, de knoop van de Belgische politiek waardoor die formatie zo lang duurde en waardoor het hier de afgelopen jaren politiek zo'n chaos was. Die wet wordt vandaag ondertekend en het bijzondere, is, het bijzondere is dat de koning dus de pers heeft uitgenodigd en heel veel politici. Die mogen allemaal straks zo, we lopen, staan al een beetje te wachten hier, het paleis in om te zien, om allemaal met eigen ogen te zien dat die wet echt ondertekend uh, uh, wordt. En dat is voor het eerst sinds 1994 dat de koning daar nog zo'n ceremonie van maakt van dat ondertekenen van een simpele wet. Ja. En, en speciaal omdat het om deze kwestie gaat... dat kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde... maakt de koning er zo'n evenement van? Ja, ja, ja, zeker. De koning wil heel graag laten zien dat dit is opgelost. En natuurlijk ook de regering wil laten zien dat ze dit hebben opgelost. Dit is in samenspraak met de premier Elio Di Rupo. Die wil laten zien dat hij een daadkrachtig beleid kan voeren. Dat hij problemen kan oplossen. Knopen die, die, waarvan niemand dacht dat ze nog te ontwarren waren. Dat die nu wel uh, ontward raken. Dat is, ja, dat is een belangrijk signaal dat ze willen geven natuurlijk. Uh, heel veel politici zullen ook aanwezig zijn natuurlijk. Alle politici die hebben mee onderhandeld. En dat zijn er heel wat natuurlijk hier als je zo lang bezig bent met zo'n formatie. die uh, niet aanwezig gaat zijn, dat zijn de Vlaamse nationalisten. Die uh, stonden buitenspel bij die onderhandeling. Uh, die hebben gezegd dat ze dit toch wel nou ja, een, een, een hoop ceremonie vinden. Maar eigenlijk nauwelijks de moeite, omdat zij die wet dan weer slecht vinden voor, uh, voor België. Maar, uh, maar goed, de mensen hier, de politici, die komen al een beetje aangedruppeld. Ze zien er allemaal mooi uit, schoenen gepoetst. Pakken aan, natuurlijk. Uh, nou ja, die zijn natuurlijk allemaal uh, die zijn natuurlijk al heel blij. En die kijken uit naar het moment om allemaal zelf met eigen ogen te zien dat die handtekening eronder gaat. En dat we het echt nooit meer hoeven te hebben. Ook de koning niet over <laughs> Brussel, Halle, Zucht van verlichting, Joris. En jij dus ook schoenen gepoetst en mag naar binnen. En dan mag je dus echt gaan kijken naar het zetten van een handtekening. Ja, we mogen geen vragen stellen hoe het precies in elkaar gaat zitten. Dat weten we niet, want het is zo ongebruikelijk dat daar ook niet echt een, een protocol voor is. Ik heb hier een paar Belgische journalisten gesproken die verwachten uh, nou ja, dat we dus geen vragen kunnen stellen. Dat we gewoon de pers achter een, achter een rood lintje moeten staan. Maar ja, uh, ja, of we heel dichtbij staan of niet. Of we naast het bureau van de koning staan uh, of niet. Of dat het in de grote ceremoniële zaal is of niet. Dat weten we allemaal niet. Maar uh, nou ja, goed. Ik ga, ik ga kijken zo. Over een, uh, over een klein half uurtje is het zover. Toch wel spannend. We zijn Benieuwd naar je verslag. Veel plezier. Joris van Poppel sluit ook een hoofdstuk af dan. Namelijk het hoofdstuk brussel halle woorden. Hij meldt zich later vandaag uiteraard vanuit Brussel. Verfabrikant Axo Nobel heeft de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar weten te verhogen. Maar de netto-winst zien dalen. De halfjaar omzet van de grootste verfabrikant ter wereld komt uit op bijna 8,4 miljard euro. En de netto halfjaar winst op 267 miljoen euro. Dat zijn de eerste cijfers van de nieuwe topman, Ton Buchner. Hij nam in april het stokje over van Hans Weijers. En André Meinema sprak zojuist met hem. Meneer Buchner, goedemorgen. Goedemorgen. Spannend zo'n eerste keer. Zeker spannend en ook hartstikke leuk. Want wat is er zo leuk aan? Nou, we hebben natuurlijk een solide set resultaten kunnen presenteren. Zowel de omzet als de operatieve winst zijn met 8% gestegen. En dat is mooi. En dat is mooi. Nou stijgt de omzet vooral door het doorberekenen van de grondstofprijsstijgingen, maar per saldo dus zijn wel minder huistuin en keukenverf worden gezegd uh, verkocht. Is dat vervelend? Uh, het is inderdaad zo dat de markten moeilijk waren en dat volume technisch uh, ongeveer uh, 2% minder volume verkocht is. Niet alleen in de verftak, maar ook in de chemietak van Axe Nobel. En dat reflecteert uh, de moeilijke marktomstandigheden waarin we op dit moment uh, opereren. Maar we waren in die marktomstandigheden toch in staat uh, de grondstofprijsverhogingen door te rekenen. Want de klanten betalen dat toch wel? Ja, het is natuurlijk een overproportioneel uh, doorberekening in vergelijking met de volumereductie. Dus het netto resultaat daarvan is positief. Ja, want wat zijn uw grootste zorgen nu wanneer je kijkt naar die verf- en lakwereld? Nou, wat we zien is dat de economische omstandigheden, als ze naar voren kijken, niet significant beter worden. Uh, en daarmee kijken we natuurlijk toch uh, uh, onze volumes aan in de ontwikkelingen naar voren. En dat is een van de zorgen die we zien. Uh, niet alleen Europa en Noord-Amerika vertonen zwakte. We zien ook dat de groei in sommige traditionele hoge groeimarkten... wat aan het afnemen is voor dit jaar. En dan denkt u met name dan aan Azië en China, dat soort landen? Uh, Azië en China hebben duidelijke verlangzaming van de groei laten zien. Met andere woorden, op alle plaatsen in de wereld gaat het eigenlijk niet zo lekker. Europa-recessie, huizenmarkt in de Staten en Azië, China's groeivertraging. En dat is dus uh, de reden waarom wij denken dat de huidige resultaten een, een solide set resultaten zijn. Uh, we gaan natuurlijk duidelijk verder uh, met verdere prestatieverbeteringen. We gaan verder uh, met het aanpassen van de business aan uh, de verschillende markten in deze wereld. En in oktober geven we een, een verdere update uh, van wat we met Axel Nobel van plan zijn. Maar Toen kijkt u aan tegen de rest van het jaar. Dan ziet u streepjes licht, tenminste van al die donkere plekken. Nou, wij gaan ervan uit dat de markten ons niet gaan helpen uh, om uh, de prestatie te verbeteren en dat die prestatieverbetering van binnen moet gaan komen. Uh, in oktober 2011 heeft u aangekondigd om de prestaties uh, van Nobel te verbeteren om kosten te besparen en de problemen in de wereld het hoofd te bieden. Hoe gaat het daarmee? Het prestatieverbeteringsprogramma loopt op koers. We zien de eerste resultaten al in de cijfers van het tweede kwartaal. De grootste brok van de 200 miljoen die wij verwachten in 2012 te besparen komt in de tweede helft. Maar we zien dat de individuele workstreams op koers liggen en ook al eerste resultaten laten zien. En hoeveel mensen heeft dat hun baan gekost? Uh, er zijn inderdaad aanpassingen in Europa en uh, in Noord-Amerika... die in het eerste half jaar mensen banen gekocht hebben. Gedurende 2012 hebben ongeveer 800 mensen wereldwijd uh, Axenobel Nobel verlaten... als deel van dit prestatieverbeteringsprogramma. Ja. Tot slot, bijna tien jaar lang uh, zwaaide Hans Weijers de septen bij Axenobel. Nobel. U komt zeg maar uh, net aanwaaien. Is dat lastig? Want u bent Hans Weijers niet, hij heeft misschien een heel andere stijl... en die komt als een bedrijf binnen waar hij tien jaar lang heeft rondgewaard... Hans Weijers heeft met significante portfolioveranderingen het grootste verfbedrijf en codingsbedrijf ter wereld gecreëerd. En het is aan ons om op deze mooie strategische posities een beter bedrijf te bouwen. Uitbouwen wat u heeft. Uitbouwen en verbeteren wat we hebben. Ton Buchner, de nieuwe topman van Axon Nobel. En André Meijnema sprak met hem. De... Veel Nederlanders hebben op het werk te maken met agressie en intimidatie, blijkt uit nieuwe cijfers. Die krijgt u zo dadelijk naar de verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerrits. Er staan drie files. Op de A8 richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 3 kilometer. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 4. En op de A10 West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. I found myself in a second. I found myself in a second hand guitar. Never thought it would happen. Maar ik.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 Jan Lahavas hoorde u met Is Your Love Big Enough? China is deze Olympische Spelen de gedoodverfde winnaar van het medailleklassement. Experts voorspellen wel ruim 100 Chinese plakken, waarvan 43 gouden. En het land voldoet daarmee keurig aan het cliché dat een wereldmacht zijn kracht ook toont in de sport. Wie deze dagen topatleten in actie ziet, weet hoe wonderschoon het menselijk lichaam kan zijn. Neem nou het schoonspringen. Souplesse, finesse en opperste controle van het lichaam. Ze komen allemaal samen in één perfecte krachtsexplosie. Zingtaar. Wanneer u deze vrouw hoort praten is het al twee maanden geleden dat we haar opzochten en dit interview deden. Want sindsdien heeft Minxia achter gesloten deuren getraind. Jagend op haar derde gouden Olympische medaille op rij. Op dat podium doet ze straks haar best om iedere beweging perfect te maken. Ik denk dat het belangrijkste is om te maken. Lachen, dat hoort duidelijk niet bij deze training. Een urenlange routine is het. Van duiken, op de kant klimmen en weer terug die toren op. Drie meter hoog, tien meter hoog zelfs. Constant kijken ze naar de zijkanten de atleten... waar hun coaches corrigeren in woord en gebaar. Ietsje meer strekken een beetje sneller draaien en dan die landing. Hoe minder opspattend water, hoe beter. Ja, dat is ons geheim. Die vraag stellen buitenlandse media wel vaker, zegt de bondscoach hier. Waar het Chinese team zich in onderscheidt... is de jarenlange overdracht die ze al hebben... van ervaring en trainingsmethode van generatie op generatie. En het echte wapen, zegt ze, dat is doorzettingsvermogen. Als het even tegen zit, geef je niet op. De gouden medailles blijven maar binnenstromen voor China. Bij het torenspringen vanaf 10 meter... bleven twee 16-jarigen de concurrentie ver voor. Goud voor Wing Chang en Ruolin Chen... Vier jaar geleden zijn ze alweer, de vorige Olympische Spelen in Peking. Team China waagde toen in eigen huis de concurrentie weg... door zeven van de acht gouden schoonspringmedailles te winnen. Chinees goud was er bij het schoonspringen. Guo Jingjing en Wu Mingxia wonnen bij het schoonspringen van de drie meter plank. Rusland werd tweede, Duitsland derde. En dit jaar, dit jaar wil China alles. Typisch voor een land anno 2012, dat niet alleen... Politiek, militair en economisch in spierballen wil laten zien. Maar vooral ook in de sport. Ron Chely noemen ze dat hier. Zachte kracht. Macht uitstralen zonder dat het nou direct zo bedreigend overkomt in de rest van de wereld. Door sportief te zijn dus. Letterlijk en figuurlijk. China zal het medailleklassement gaan winnen bij de Olympische Spelen van Londen. Bijdrage hoor van onze correspondent Wouter Zwart. Het is tien voor half tien. Gepest worden door collega's of geïntimideerd zijn door een leidinggevende. Of zelfs fysiek worden aangevallen op je werkplek. Bijna één op de zes Nederlanders maakt zoiets mee, blijkt uit cijfers van TNO en CBS. Zet voor de statistiek. Zet van der Bossen is onderzoeksleider bij TNO. Meneer van der Bossen, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, als je een beetje afdeling hebt, heb je dan wel één collega die gepest wordt... of agressie meemaakt en iemand die dat ook doet. Is het, ook is het al snel merkbaar, zichtbaar ook? Um, niet in alle gevallen. Je ziet uh, dat het uh, vaak uh, onbehoorlijk geraffineerd uh, gedrag gaat. Dus collega's weten het vaak niet? Nee, en soms is het ook zo dat men uh, de, zichzelf, uh, althans de dader... zich niet van het uh, gedrag uh, bewust is... En, maar als een groep mensen vervolgens of een groep collega's steeds dat gedrag richt op één persoon, kan het extreem bedreigend overkomen, ja. Een op de zes, is dat, is dat sprake van een stijging? Of? Nou, de cijfers zijn vrij stabiel eigenlijk. De afgelopen vijf jaar hebben we ontzocht. Maar ja, op de zes de werknemers, dus dat betekent dus meer dan een miljoen werknemers in Nederland. Ja. En, dat, en blijkt... dat ondanks de toenemende maatschappelijke aandacht, Ik maatschappelijke zeggen. aandacht zich vooral richt op agressie door klanten, zeg maar, vooral richting werknemers met een publieke taak. Maar toch, um, uh, het, is, uh, het staat toenemend in de belangstelling. Het is wel zo dat we een ruime definitie hanteren, sorry. Ja, nee, geeft niks. Maar zou je dan ook kunnen concluderen dat die aandacht, dat de campagnes, want die zijn er ook geweest, dat die niet helpen? Nee, dat kunnen we op basis van deze uh, onderzoeksgegevens uh, niet, niet concluderen. En ik, ik denk ook dat het echt zo is dat er nog relatief weinig belangstelling is voor het uh, thema uh, ongewenst gedrag tussen collega's onderling. Het is ook gewoon heel moeilijk aan te pakken. Het is ook moeilijk zichtbaar te krijgen in de organisaties. En uh, ja, het staat of valt bij uh, goed leiderschap onder meer. Ja. Is het al aan te geven wat voor een effect het heeft? Of het uh, ja, effect heeft het op de productiviteit bijvoorbeeld? Ja, wat we dus in dit onderzoek ook voor het eerst uh, goed hebben gedaan. We hebben een uh, hele grote groep werknemers uh, langere tijd gevolgd. En je ziet dus heel duidelijk dat een jaar na dato, dus nadat men met dat ongewenst gedrag uh, te maken heeft gehad, dat er een uh, forse impact is uh, op de gezondheid van, uh, van werknemers en ook het uh, functioneren. Dus om een voorbeeld te geven, uh, na, na een jaar heeft men uh, twee keer hoger risico op uh, burn-out klachten en uh, anderhalf uh, hoger risico op, uh, op verzuim. Men uh, heeft vaker de intentie ook om van werkgever te, te wisselen. En dat is ook een beduidend grotere impact dan het geval was... Uh, wanneer je te maken krijgt met agressie door, uh, door klanten. Ja. Dus het is in het belang ook van de werkgever uh, dat hij er iets aan doet. Um, waar komt het vooral voor? Kunt u dat aangeven? Ja, um, interne agressie dus, uh, tussen collega's onderling... lijkt vooral iets vaker voor te komen in, uh, binnen de industrie... de vervoerssector, uh, justitie ook wel... Um, maar ik, over het algemeen zijn de verschillen tussen de sectoren wel klein. Veel kleiner dan het geval is ook weer bij uh, agressie door, door klanten. Hmm. zijn er verklaringen voor te geven waarom het juist in die sectoren iets meer gebeurt? Nou, op basis van ons onderzoek is het, uh, is het uitermate lastig daar precies de vinger uh, op te leggen. Maar in het algemeen is het zo dat het gewoon een, een zwakke organisatiestructuur kan leiden tot uh, conflicten en het slecht managen van de ontstaande ah. van conflicten. Dus uh, ja, je ziet ook vaak organisaties waar een hele sterke uh, macho-cultuur heerst... dat daar uh, beduidend meer risico wordt gelopen. En ook organisaties met een hoge werkdruk of uh, gebrekkige uh, ja, communicatie... slechte taken en volle omschrijvingen, et cetera. Ja. Ja, dus het zit hem in de leiding. En met een goed leidinggever zou je het kunnen voorkomen, of in ieder geval deels? Deels, ja. En ook, uh, ook de voorbeeldfunctie van de leidinggevende. Je ziet helaas ook vaak dat de leidinggevende zelf onderdeel is van, de, van de, uh, het beste... Uh, Bijvoorbeeld als zijn functie onder druk staat... of als er competitie is om, om bepaalde functies in de organisaties. Of als zijn leidinggevende gewoon onzeker is over zijn eigen prestaties. En zich uh, ja, dan toelegt op uh, andere vormen van uh, lijden. Ja. Uh, valt er aan te geven hoe Nederland het doet in vergelijking met andere landen? Nou, dit onderzoek is alleen in, in Nederland uitgevoerd. Het is gebaseerd op de Nationale enquête Arbeidsomstandigheden. Maar um, er is wel recent onderzoek uh, geweest uh, door een Europese instantie... Uh, in 2010. En daaruit blijkt dat Nederland het over het algemeen... heel erg goed doet als het gaat om arbeidsomstandigheden. Maar dus juist niet... en eigenlijk als enige arbeidsomstandigheid... Uh, niet als het gaat om... Uh, zaken als geweld, pest en intimidatie. Dus daar valt eigenlijk nog behoorlijk wat uh, te winnen. Ja, en als we even kijken naar extern uh, geweld... of agressie, want... Uh, de berichten stapelen zich natuurlijk op... Uh, over agressie ja, tegen ja. agenten en hulpverleners. Kunt u daar ook een stijging constateren? Nee. De, dus... Uh, Ondanks de, de ruime maatschappelijke aandacht, de, de, de media-aandacht en ook de beleidsaandacht, uh, zien wij dus een uh, abs uh, absoluut stabiel uh, beeld. En Wat, wat verder opvalt in, uh, in ons onderzoek is dat um, uh, we vragen ook aan werknemers, doet u gevaarlijk werk? En vervolgens, wat is dan dat, uh, de aard van het gevaarlijk werk? En je ziet dus een hele sterke stijging van uh, mensen die aangeven gevaarlijk werk te doen. En dat dat gevaar dan bestaat uit agressie. Dus het lijkt erop dat de, de, nou ja, het voorkomen stabiel is. Het, het voorkomen van de agressie op de werkplek. Maar dat de, de gevoelstemperatuur zo te zeggen aan het veranderen is. Dat is met name zo in de publieke sector. Ja, er is meer aandacht voor. Ja, Waarschijnlijk, dat lijkt mij een zeer plausibele verklaring. Ja. Goed. Zet van der Bossen van TNO over agressie op de werkplek. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Hoe een beestje van 3 centimeter lang 300 bomen omver kan krijgen. Nou. Dat lukt in Winterswijk. Er worden volgende week 300 bomen omgezaagd... omdat daar vorige week de Aziatische boktor werd aangetroffen. Het gebeurt in een straal van 100 meter rondom de vindplaats van de boktor. Gisteravond werden de bewoners geïnformeerd... en Martijs van der Wiel informeert u over die boktor. Het rotbeest is gelukkig wel kieskeurig. Eet niet alle bomen op. Dus ze hoeven ook niet allemaal te worden omgezaagd. Wat heeft u hier staan? Een tweetal uh, perenbomen. En die dus die ook? Ja, helaas wel, ja. Het is wel... Uh... Een van zijn favoriete bomen. Tuin van Werner Menkerhorst. Je kunt je afvragen van hoe erg is het? De boom wordt weggehaald, hij wordt vervangen. Ik denk dat er een grote groep mensen erin staan zoals ik van. Het is zuur, maar oké, okay, het is een passende oplossing. En uh, het komt goed. Maar er is een, een wat kleinere groep mensen... waar veel meer emotionele waarde uh, aan de tuin uh, hangt. Ja, die emotionele waarde valt niet uh, te compenseren. Het was de alerte buurvrouw die alarm sloeg... toen ze vorige week het zwarte, witgespikkelde beestje... met de enorme voelsprieten zag. Ja, dit is de plaats waar uh, dus de bewuste Esdorn stond. Maar goed, dit is uh, de Ground Zero. Ja. En daarna is de hele buurt onderzocht, een straal van 100 meter. Ja. Maar hij is niet gevonden. Dus ja, waarom zou je dan de rest gaan ruimen? Anderzijds... Uh, moet er alles aan gedaan worden om te voorkomen dat die tor zich ook maar ergens nestelt of genesteld heeft? Dames en heren, Meer dan 100 mensen zijn af, naar de, de infoavond gekomen om te horen wat er met hun tuinen gaat hier. gebeuren. Om het te hebben over dat rotbeest. Het aantal bomen dat weg moet valt mee. Het zijn er 300 en ze worden allemaal uh, vervangen. Is alle gelegenheid voor u om vragen te stellen. Jack Wijnans van de Voedsel- en Wareautoriteit legt uit hoe het aanvalsplan tegen de Boktor eruit ziet. Hij wordt ingesloten. Wij willen absoluut voorkomen dat de boktor die nu zeg maar actief is... dat hij uit die 100 meter eh, zeg maar, verdwijnt doordat wij daar gaan zagen. Hoe gaat het in zijn werk? U, u houdt een paar lok s dorens over... want daar is hij het meest dol op. Ja, nee, wij weten absoluut zeker dat hij als hij gaat bewegen... en hij is op zoek naar voedsel, dan gaat hij absoluut als eerste naar een s dorm Dus die willen wij in het gebied laten staan. En de rest van de waardplanten die halen we dus weg. U zei we moeten het, we moeten het ook van Europa. Ja, er is een Europese uh, regelgeving die zegt dat als je een exemplaar vindt, zoals deze boktor, dat het organisme uh, geëlimineerd dient te worden. Wat kan er gebeuren als je hem niet ruimt? Je krijgt uh, enorme vreterij aan andere, andere bomen en uh, onze exportpositie die komt in het gevaar, want wij als Nederland uh, geven wel aan dat wij boktorvrij zijn en daardoor kunnen wij bijvoorbeeld boomplekrij exporteren naar derde landen. Toch blijft het een gek verhaal. Er is maar één boom waar dat beest is aangetroffen. En toch gaat u 300 bomen omzagen. Waarom ja. is dat dan toch nodig? Het is niet alleen maar omzagen. Wij inspecteren elke boom die omgezaagd wordt... om er zeker van te zijn dat er toch niet een tor in die boom als larve aanwezig is. Is er dan niet het gevaar dat hiervan de boodschap is aan de rest van Nederland... als je zo'n beest ziet, vooral niet bellen? Want uh, wat kost je je tuin? Ik hoop dat we zeg maar, vanavond hier toch uh, het signaal hebben afgegeven. Mensen, meld dit. Want u kunt het voor vandaag wel zeg maar, wegstoppen. Maar we moeten niet aan denken hè, dat zo'n organisme zich uh, kan verspreiden. Ja, en dan uh, kon Winterswijk wel eens echt uh, kaal gaan worden. En de grootste attractie van de avond, dat is het rotbeest zelf. Tentoongesteld in de hal van het stadhuis. Mooie beest. Het gevangen boektorenpaardje opgespeeld in een plexiglazen kistje. Hij is best groot, vind ik zelf. Met daarnaast een stuk van de omgezaagde esdoor waar ze in zaten. Een heel gangenstelsel hebben ze erin gegraven. Ja, wat in Engels. Zo'n klein rodding. hè? En dan moet je je bomen kwijt. Ik kan hem ook even bekijken, de boosdoener. Ja, even zien uh, wat onze rust verstoort, ja, zeg maar. Hoeveel bomen kost het u? Vijf. Je krijgt ja. toch nieuwe, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, ze zijn niet zo groot zoals ze nu uh, zijn. Uh, die ben ik er allemaal kwijt. We kijken naar Lindenboom. Die lust hij ook? Ja, helaas wel. Ja, goed, het is niet anders, toch? Nee, ik, mag uh, ze gewoon morgen opruimen naar spul en dan uh, klaar. Misschien wordt het zijn wel mooier. Nou, ik heb hem net klaar, dus dat is eigenlijk wel een beetje jammer. <laughs> nieuwe tuinen met nieuwe bomen. Matthijs van der Wiel was gisteravond in Winterswijk. Radio 1 Het NOS-journaal. Het geweld in Damaskus houdt aan en dodental zelfmoordaanslag Bulgarije loopt op. Het is half tien. Ik ben Mark Visser. Goedemorgen. Gevechten in de Syrische hoofdstad Damaskus gaan onverminderd door. Hoewel de avond rustig begon, nam in de loop van de nacht het geweervuur toe. Vanochtend waren er veel grote explosies, zegt correspondent Sander van Hoorn.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 Het aantal doden bij de aanslag op een bus in Bulgarije... is opgelopen tot acht, zes Israëliërs en twee Bulgaren. Vlakbij het vliegveld van Burgas blies een zelfmoordterrorist zich op. In de bus zaten voornamelijk tieners... die net vanuit Tel Aviv waren aangekomen om in Bulgarije vakantie te vieren. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanslag zit. Correspondent Monique Hoogstraten. Er is op dit moment een, een onderzoeksteam van het ministerie van de Defensie... het Israëlische ministerie van Defensie, die kant op... En uh, die gaan helpen bij het uh, onderzoek uh, naar de oorzaak. Dus ik neem aan dat er in de loop van de dag misschien iets uh, meer bekend zal worden. De Israëlische minister van Defensie, Barak, die denkt dat de Libanese Hezbollah-beweging voor de aanslag verantwoordelijk is. Die beweging wordt volgens Barak gesponsord door Iran. Afrikaanse landen kunnen lenen bij China. President Hu Zintao stelt de komende drie jaar maar liefst 20 miljard dollar beschikbaar. Hij zegt dat hij daarmee de traditionele vriendschap met Afrika wil versterken. Peking doet wel meer pogingen om de banden met de landen aan te halen... omdat ze over veel grondstoffen beschikken... die de groeiende Chinese economie goed kan gebruiken. Westerse landen zijn er kritisch over... omdat veel van de Afrikaanse landen de mensenrechten schenden. Bij een veerbootongeluk voor de kust van Zanzibar zijn zeker 24 mensen omgekomen. Het schip had 280 mensen aan boord, 150 van hen zijn tot nu toe gered. En daaronder zijn vijf Nederlanders, onder wie het Brabantse GroenLinks-statenlid Paul Smulders. Vertelt zijn broer. Paul zat aan de kant waar hij ja, omsloeg, dus hij kreeg een hele hoop mensen... en ook uh, spullen die in die boot lagen, Ik kreeg hij bovenop zich. En heeft hij heeft eerst al flink zijn best moeten doen om daar überhaupt buiten te komen. Ook drie andere partijleden van GroenLinks zaten op de boot. Zij maken het goed. Renningsboten zoeken nog door. En er worden nog tientallen mensen namelijk vermist. AxoNobel heeft in het tweede kwartaal een goede omzet gedraaid. Die steeg namelijk met 8 naar 4,4 miljard euro. En dat komt vooral door hogere grondstofprijzen... en gunstige wisselkoersen. De winst van het concern is overigens wel gedaald... met meer dan 20 naar 197 miljoen euro. komt volgens AxoNobel door hogere incidentele kosten. Het CBS is zojuist met het belangrijke cijfer over het consumentenvertrouwen gekomen. Hoeveel vertrouwen hebben we nog in de economie en in onze eigen portemonnee? En het CBS meldde ook de jongste werkloosheidscijfers. Economie-redacteur André Meinema, maar even te beginnen met dat consumentenvertrouwen. Ja, vorige maand daalde het vertrouwen nog naar een dieptepunt, maar vandaag eindelijk een streepje licht hoewel je dat misschien niet zou verwachten met het slechte zomerweer... want dat weer lijkt natuurlijk niet bepaald bevorderlijk voor de stemming van mensen. Het CBS corrigeert trouwens altijd de cijfers in de zomer iets... juist om dat zomer- en vakantieoptimisme een klein beetje uit te filteren. Maar zelfs dan is er dus een lichte verbetering, zegt het CBS. Het vertrouwen stijgt in de maand juli van min 40 naar min 32. Net zoveel als in de maand april de koopbereidheid steeg... net als het vertrouwen van de mensen in hun eigen portemonnee. Het is nog altijd somber en negatief, maar minder. Of dit doorzet en verder zal verbeteren is natuurlijk nog een beetje afwachten. En dan het cijfer over het, uh, de werkloosheid, want die is in de maand juni weer licht gestegen. In totaal zaten 495.000 mensen zonder werk... en dat zijn er 6.000 meer dan in de maand mei, 6,3% van de beroepsbevolking. De werkloosheid loopt nu al een jaar op... en in dat jaar zijn er ruim 100.000 werklozen bijgekomen. Dankjewel, economieredacteur André Mijnema. En tot zover dit nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er zijn veel wolkenvelden, met op dit moment vooral in de oostelijke helft van het land buien. Lokaal regent het flink en is er ook kans op onweer...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 Goedemorgen, nog tot tien uur luistert u naar het NOS Radio 1-journaal. Waar moeten de inwoners van Waalre nu nog hun rijbewijs ophalen... en hun kinderen aangeven? De gemeente is druk bezig een nieuwe locatie voor het gemeentehuis te vinden. na nou de brand van gisteren. Op de gemeentewerf in Waalre is er een bijeenkomst op het ogenblik... voor ambtenaren die werken op het gemeentehuis. Of werkten op het gemeentehuis, moeten we zeggen. Jozefien hier is daar. Uh, weet je al wat meer, Josephine? Nou, De bijeenkomst is nog bezig. zal waarschijnlijk nog tot een uur of tien duren... Ik sprak wel vooraf met iemand van de gemeente uh, voordat de bijeenkomst begon. En die zei dat er nog geen nieuwe locatie is gevonden. Er zijn wel verschillende aanbiedingen, maar ze hebben nog uh, geen keuze kunnen maken. En dat zal ongeveer halverwege uh, volgende week gebeuren. Er gaat morgen wel een tijdelijke balie open in de brandweerkazerne... waar mensen dan terugken, uh, terecht kunnen voor paspoort, rijbewijzen, dat soort dingen. Um, maar tot die tijd ja, uh, wordt dus druk gezocht naar een nieuwe locatie. In totaal gaat het om 130 gemeenteambtenaren... Uh, die hier vandaag uh, bijeen zouden moeten komen. Dus een groot gedeelte ook op vakantie. Dus er zijn wat minder mensen. Maar uh, vlak voor negen, voordat de bijeenkomst begon. Uh, sprak ik met wat dames die al heel lang werken bij de gemeente. Op de huishoudelijke dienst. Ik ook op de huishoudelijke dienst. 30 jaar. Ik 35 jaar. Ik heb er heel lang buik mee van gehad. <laughs> ik heb s'avonds van tevoren het laatste het alarm erop gezet en de deur gesloten. En ik had een heel raar gevoel. Ik denk, gaat, gaat, gaat ik kom nooit meer terug. Nee, ik denk, denk van niet. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik denk, maar God, wat was er nou toch aan de hand? Nou, daar gaat er wel even iets doorwinnen, toch? Dat ja. is toch wel een stukje dat uh, ja, eventjes weg is. Uh, ja. ja, getrouwd en uh, ja. wie niet bij ons in Aalst. Ja. Ja, ik ben er ook getrouwd. Ja. ja, en ook de kinderen aangegeven. Ja, God, alle dingen die ik er moet doen op een gemeentehuis. En we waren er ook zo goed als kind in huis. Ja, en hoe moet het nu verder? Ja, mm, nou, daar weet ik niet, daar hangt ze vanaf. Wij zouden uh, in een, uh, eind uh, april zo gaan stoppen. Denkt u dat het misschien al vervroegd wordt dan? Dat ja, horen we ik straks in We <laughs> niet. Nee, nee. Niks. nee, nee. Waar werkt u? Bij burgerzaken. Vreselijk. vreselijk, vreselijk. We gaan nu horen hoe we verder gaan. Ja, want burgerzaken is natuurlijk belangrijk. Mensen moeten kinderen aangeven en overlijden. Precies, ja, precies. Dus daar zijn uh, we hard mee bezig. Dat dat in ieder geval weer uh, in orde komt. Kunt u in principe op elke locatie werken? Denk ik wel. En vanaf morgen is er in ieder geval een loket bij de brand weer geopend? Ja, klopt, klopt. Gaat u daar werken? Uh, daar ga ik nu horen. Nou, het werk moet in Walre dus ergens anders gedaan gaan worden. Maar hoe zit het eigenlijk met het bewaren van de administratie... van documenten en dossiers bij gemeenten? Er bestaan wel degelijk regels over het veilig bewaren van rijbewijzen... paspoort en bouwvergunning. Jos van der Knaap is bestuurslid van de Vereniging van Gemeentesecretarissen... gespecialiseerd in veiligheidszaken. En hij legt uit wat die regels inhouden.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 In Almelo liepen gisteravond meer dan 1500 mensen mee... in een stille tocht ter nagedachtenis aan de 64-jarige Aziz Kara. De Turkse man uit Almelo overleed een paar weken geleden... aan de gevolgen van verwondingen die hij opliep bij een burenruzie. De Turkse gemeenschap wil dat wordt uitgezocht... of racisme een rol heeft gespeeld bij de gebeurtenissen. Joost Vullings was ook in Almelo. Voor de meeste deelnemers aan de stille tocht... was het een afscheid van een gewaardeerde buurtgenoot... De mogelijke racistische achtergrond van het incident speelde geen rol om aanwezig te zijn. Drie Turkse jonge mannen staan te discussiëren op het veld. Goeden, goedenavond. Goedenavond, hallo. Waarom bent u hier? Ja, mijn steun betuigen uiteindelijk. Aan de uh, gemeenschap, aan de familie. En ik vind, uh, ja, de toedracht vind ik gewoon uh, erg. Het raakt mij diep. Ik het niet. Uh, heb je zelf het idee dat, dat, dat de Turkse mensen hier in Almelo... Uh, veel te maken hebben met racisme of discriminatie? Zo is het niet. Dus je kunt ook niet echt niet geloven dat, dat, dat de toedracht het uiteindelijk haat is geweest. Er waren veel bekenden van Aziz Kara, zoals een oud collega. Ik ken hem dus meer dan 30 jaar. en uh, Het is verschrikkelijk gewoon wat er gebeurt. Het was echt een fijne man. Ja, dat, heeft... dat zegt iedereen eigenlijk die ik hier spreek. Ja, het was een zachte man. Hij had ook wel zijn nukken, net zo goed heeft iedereen. Maar het was een zachte man, ja. ja. En, en die buren ging... kent u die? Nee, absoluut niet. Ik kom niet uit deze plaats. Ik, kom, uh, ik heb wel in die buurt gewoond. Is dat, is dat een buurt waar, waar, waar, waar Turkse Nederlanders en Nederlanders uh, moeilijkheden met elkaar nee, hebben? Ik heb daar 25 jaar gewoond in de straat daarachter. En uh, nee, absoluut niet op dat moment. Het was een gewone volksbuurt waar iedereen ook iedereen wou helpen. Dit is, uh, dit is heel erg onverwassen waar die zo aankomt. De meeste Turkse Nederlanders die ik sprak vinden de sfeer tussen de bevolkingsgroepen over het algemeen. Goed in Almelo. Maar over de buren van Aziz Kara is men het wel eens. Die zijn racistisch. Want wat wij via via hebben gehoord, ook uh, door het familie... omdat we elkaar ook qua familie kennen, hebben we wat dingen gehoord. En ja, daar staan we achter. Ja, en wat voor dingen heb je gehoord? Uh, over het racisme, dat ze Turken niet mogen. En dat zeiden ze ook, ook in het openbaar, bij de supermarkten. Heel veel mensen wisten het ook, ook de buren wisten dat dat ze gewoon tegen buitenlanders waren. Maar tussen alle vrienden, bekenden en buurtgenoten... liepen ook veel belangenbehartigers van Turkse organisaties rond. Voor hen staat de dood van Kara voor meer. Um, er zijn bepaalde onderbuikgevoelens die leven bij ons. Um, en die al veel langer duurden nu, sinds een aantal jaar. Uh, voelen veel mensen zich tweederangs burger. En ja, ook in die context willen wij een onderzoek... Hoe moet dat onderzoek dan, dan vorm krijgen en wie moet dat doen? Dat is aan, het, uh, aan de politiek. Dat is niet aan ons. Wij hebben onze zorgen geuit, we hebben een boodschap afgegeven. En is dat de politiek in Almelo of de landelijke politiek? De, lande, de landelijke politiek, want dit is niet een probleem van Almelo alleen. Er moet dus een onderzoek komen ja, of, of het klimaat zeg in Nederland harder en ruwer is geworden voor bijvoorbeeld mensen van Turkse komaf. Ja, of Marokkaans, of Surinaams, of uh, Molukse. Het maakt niet uit wat voor afkomst, maar ja. goed. Wat zou, een hele concrete vraag. Wat zou de onderzoeksopdracht moeten zijn voor zo'n uh, onderzoekscommissie? Uh, ja, ik kan daar niks over zeggen. Dat is van de politiek. Dat is niet mijn werk. Ja, maar U wilt het. Ja, wij willen het. Ja, maar dan, dan, weet u toch wat er, dan, dan moet u toch een idee hebben van wat er onderzocht moet worden. Wat dan de ja. vragen zijn die op tafel liggen? Wat ja. is de sociaal-maatschappelijke context... waarbinnen dit heeft kunnen plaatsvinden, dit incident... Burgemeester Hermans van Almelo zei in haar toespraak... te streven naar meer dialoog aan haar stad. Het gewenste landelijke onderzoek... naar de sociaal-maatschappelijke achtergrond van het tragische incident... komt er hoogstwaarschijnlijk niet. Hoort een bijdrage van Joost Vullings. Het regent pijpenstelen vanochtend, ook bij de Nijmeegse Vierdaagse. Gevaar voor onderkoeling dreigt, zegt de organisatie. We gaan zo maar eens kijken hoe het gaat met de lopers. Eerst eens kijken hoe is het op de weg. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Op de weg gaat het goed, want er staat maar één file op de A9... Alkmaar richting Amstelveen. Dat staat tussen Afrit Haarlem en Knobbendraasdorp. twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Kan je Santana hoorde u met Black Magic Woman. Wandelaars zijn alweer een paar uur aan het lopen in de Nijmeerse Vedaagse. De derde dag, wederom een heftige dag, want het weer zit niet echt mee. Roepau staat langs de Zevenheuvelenroute. Uh, Roel, hoe is de sfeer? Uh, nou, de sfeer is goed. Uh, vanochtend hadden we collega Joris van der Kerkhof in de uitzending, die vanuit een vliegtuigje kon zien hoe er langs de hele route van de Tour de France in de Pyreneeën campers stonden. Nou, hij zou ook even hier overheen moeten komen vliegen, want precies hetzelfde langs de, de Heuvelweg: één lange rij van campers. En mensen hebben zich ontzettend geïnstalleerd: luifeltje uit, uh, de stoeltjes uit de wind, um, biertje erbij zelfs. Lekker? Mm. Jazeker heerlijk. Het kan niet vroeg genoeg zijn. Nee, en uh, ja, we gaan gewoon weg wanneer we kunnen. Dat zal rond de uur of vijf zijn. En dan uh, zullen ze laatste voorbij zijn. En in de tussentijd uh, vermaken wij ons hier wel. Ja, dat lijkt me ook wel. Je zou bijna vergeten dat er ook nog gewandeld wordt. Af en toe komt er nu eentje voorbij. Dit is echt de voorhoede. De grote schoon komt uh, straks op gang. Maar uh, de mensen, mensen genieten er nu al van. wel... Uh, ...wandelaars voorbij komen met van pijn uh, vertrokken gezichten, dus uh, dit is wel een zware dag. Daar heb ik voor gewaarschuwd, hè. Landigheid, uh, laarvorming, dat soort uh, ellende. Uh, hoe gaat u verder de dag doorbrengen? Nou ja, wij blijven gewoon hier bij de campers staan en uh, we gaan de wandelaars aanmoedigen als ze voorbij komen. En, uh, ja, laat ze maar komen, zou ik zeggen. Uh, wij verwaken ons wel. Ja, dit is uw derde jaar dat we hier met de camper staan, dat is het moeilijk om een tekst te bemachtigen? Want het past bijna uit je voeg, hè? Als je hier zo links en rechts kijkt, dan zie je complete campings. Ja, dat klopt inderdaad. Uh, we zijn hier uh, gisteren al gekomen en. Uh omdat het ieder jaar steeds drukker wordt. En uh, ja, je moet er gewoon vroeg bij zijn, want dat is bij te laat. En uh, als je deze ochtend komt, dan heb je al geen plekje meer. Dus je moet er gewoon een dag van tevoren zijn. Ja, ik loop weer even naar de Zevenheuvelenweg om te zien... ...of ik die straks collega al aan zie komen. Ja, waar ben je? Hallo, hey Roo. Hallo? Ja, hallo. Ja, daar ben ik hoor. Ik hoorde even niks, want er uh, wordt hier flink wat muziek gedraaid op de route. Maar uh, inmiddels uh, hoor ik het weer. Even heuvelen weg. Ja, wacht, ik ga er even tussen komen. Uh, Dion, uh, jij bent ook wat aan het lopen. Ik volg je op Twitter. Ik zie je steeds maar twitteren over poncho's en regen. Regent het nog steeds? Het was net even droog en nu begint dat het te druppelen. Hé? Hey. Maar we hebben net wel even een flinke uh, bij achter de rug, hoor. Ja, en is dat lastig voor het lopen? Ja, lastig. Het is in ieder geval niet uh, heel plezierig. Met zo'n poncho om en uh, nou ja, een beetje natte schoenen, natte benen. Ja, ja. ik heb net een uh, lekkerde wandel weer gehad. Ja, ja, je had een blaar en een stijve kuiten. Gaat het wel? Loop je, loop je er doorheen inmiddels of niet? Ja, mijn spieren zijn nu alweer een beetje opgewarmd. Dus dat gaat wel wat beter, maar... Uh, ik ben net even gerust, en dan moet je weer op gang komen. En dan uh, ben ik meer een dieselmotor, zeg maar. Het, het gaat allemaal net zo langzaam. Nou, laat die dieselmotor maar snorren. Veel succes. En kijk Dankjewel. uit naar Roel Pauw. Hij staat ergens langs de Zevenheuvelenroute. En Dion Staks loopt dus door. Je kunt haar volgen op Twitter: Dion Met een x aan het einde. Gaan we snel naar de Sports De Radio 1 Sport Zomerbus. En Marco Befisa zoekt vanochtend zijn heil, maar ergens onderdak. dak, Marco Zeker onderdak. Het, het is een heel groot dak. Het is het dak van de voormalige Bloemenveiling in Aalsmeer, maar dat is alweer een tijdje geleden. Sinds 13 jaar bevindt, hier een, uh, groot, bevindt zich hier een groot uh, indoor uh, speelparadijs, mag je wel zeggen. Chimpy Champ en meneer Robert strak, die zwaait hier de Chimpy Scepter. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Ja, we gaan de machine aanzetten, zeg maar, s'morgens vroeg. En dat doen we ja, met mijn uh, medewerkers. Ja, we staan hier nu in de keuken. Allemaal personeel is hier, uh, wat u zo mooi noemt, de mise en place aan het doen. Hè? Ja, dat, voorbereiden voor datgene wat gaat komen, klaarzetten. Ik werd vanmorgen om zes uur wakker. Ik woon in Amsterdam met het lawaai van de regen die stortte op de bomen. Met een klap onweer erbij. Heeft u dat ook gehoord? Ja, ik woon in Amstelveen, dus dat En wat dus. dacht u toen? Dat wordt druk vandaag. Ja, ja zeker. Het ja, is echt weer afhankelijk. Wat hier is deur. druk? Wat druk is, is dat de ouders soms zelfs moeten staan en geen zitplaats hebben. Dat is bij ons echt druk. Ja, en want, wat, wat, wat is de capaciteit Hoeveel kinderen, of u noemt ze apen hier, hè? Hoeveel apen kunnen hier in? Grote aapjes. In totaal mogen er 600 man hier binnen zijn van de brandweer. Oké. En dat is echt max. Ik heb zo te doen met de mensen die dit jaar besloten hebben... om eens lekker gewoon in Nederland te blijven, kamperen, op de camping zitten... en die in een soppende campingstoel naar de buienradar kijken... en denken, oh, wat nu weer? En dan biedt u een alternatief. Ja, dat klopt. Ze dus kunnen hier uh, zeker een hele leuke dag uh, doorbrengen. Uh, ja, voor de ouders hebben we hier prima zitgelegenheden. Uh, wireless, wifi is hier aanwezig. Leeslectuur heel genoeg. Ja, dus ja, nee, dat is echt uh, leuk vertoeven voor het gezin. Het is echt Hollands vermaak ook eigenlijk, hè? Want ja, het kan vriezen, het kan dooien in dit land. Ja, klopt. Het is puur, puur natuur. <lacht> ja. Wij staan hier in de keuken. Er is hier allemaal personeel bezig met van alles. Er worden hier allemaal dingen klaargezet. Wat is nou het artikel wat u hier het meest... Verkoopt. Ja, dat is bij ons toch, onze Ranja aanmaaklimonades. Even... Gewone limonade, ja, echte gewone? zoals we het allemaal kennen. <laughs> ja, uit het flesje. Gewoon lekker. Dunne. En waar, uh, hoe, hoe zit dat in? Oh, er is hier een grote koelcel. Ja, komt u binnen. Het is hier hartstikke koud. Oh, wat een feestelijk gezicht. Ja, heel mooi, ja, er staan hier ja, allemaal ja. grote pitchers, grote kannen vol. En welke smaak is dit? En dit is allemaal aardbeien. Bos, bosvruchten. Allemaal aardbeienbos. Ja, <laughs> dat, ja. Wat, wat in het bos <laughs> de, tegenkomt, hè? We gaan de koeling eventjes uit. Ik heb gezien uh, dat uh, de entree hier 7,50 voor kinderen en 2,50 voor volwassenen. Ja, dat klopt. Uh, en een glaasje limonade, wat kost dat? 75 cent. Nou, dat moeten er dan ook nog maar af kunnen, hè? Ja, zeker. En dat wordt dan uh, geleverd in een gesloten bekertje met een rietje uiteraard. Wij praten straks verder. Ik verheug me persoonlijk heel erg op de ballenbak. Ik ben ooit een keer betrapt in een ballenbak, maar hoe dat zat, dat vertel ik straks na kwart over elf. Doe maar liever niet Oké, tot straks. Dag. Ja, we horen je. Macrobin bemant de in zomerbus. En hij meldt zich later ook weer bij Thijs. Wat brengt Thijs? Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan jullie doen in de Sportzomer? Wij gaan praten over protectionisme. De Franse president Hollande heeft opgeroepen om vooral Franse auto's te kopen. Stel dat wij dat ook gaan doen. Wat moeten we dan eigenlijk kopen? Stroopwafels, gouda, bier, Kaas. kaas, fietsen dat is genoeg. Tulp op tafel. Hans de Geus van NTO <laughs> komt er straks allemaal uitleggen. En we gaan praten over agressie op de werkvloer. Er is een onderzoek van het CBS, hebben jullie het ook over gehad. Wij gaan praten met Edwin Boom over uh, nou ja, agressie op de werkvloer. Waar komt het vandaan en wat kan je er tegen doen? Het neemt maar niet af, blijkt uit de cijfers. Nee, inderdaad, inderdaad dat dus was het nieuws. Thijs van der Brink en Willemijn Veenhoven, zo dadelijk na 10 uur met de sportzomer. Ja, de Marcel eerste dag. Oost punt. een hele fijne vakantie. En dankjewel. En morgenochtend zit hier waarschijnlijk Bert van Sloten. Ik wens u een prettige dag en prettige weken. Thijs, veel plezier. Ja, Dankjewel.